Dit van der Linde met het NOS-journaal. In de stad Groningen is een man van 25 overleden aan verwondingen door vuurwerk. Maar hij was een week geleden ernstig gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk bij het stadspark. Omstanders hoorden een harde knal en zagen het slachtoffer op de grond liggen. De man is naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels overleden. De politie zoekt nog uit waar het vuurwerk vandaan kwam.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 Er zitten vier verdachten vast voor doodslag. Het zijn de verkopers van snoep en mosselen waar het gezin van had gegeten. Na de aardbeving in Groningen is het aantal schademeldingen ruim verdubbeld. Het instituut Mijnbouwschade Groningen meldt bijna 600 meldingen. Gisteren stond de teller nog op 246 schademeldingen. De aardbeving had een kracht van 3,4 en was een van de zwaarste bevingen ooit in Groningen.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 Van het tweede uur op deze zaterdagmiddag bij ZFM. Je hoorde uh, Tens Sharp, een Nederlandse groep. Je kent ze met name van het uh, nummer U. En dit was een wat minder bekend plaatje, volgens mij ook heel leuk. De Japanese Love Song. We gaan weer uh, naar uh, Castricum, naar Noord-End. Daar is uh, Piet Pijper. Nou Piet, ja. we hadden net uh, 2-0. Hoe is het op dit moment? Nou, we zijn in de uh, 35e minuut beland en het is nu 3-0. En uh, dat was een, in de 28e minuut een, ja, een voorzet. En de keeper zit er een beetje naast. En er staat een speler die had, lukt hem uit de lucht. En met een omhaalte de b die in de bovenste hoek. Dus dat was 3-0. We zijn uh, ondertussen wel af en toe wat kritiekvelden. Uh, Spel de prikjes van worden in de aanval. Die jonge jongens doen hun uiterste best. En af en toe komt er een klein kansje. En dan en toe een schot. En dat gaat dan net naast op de keeper. Die houdt het tegen. Dus, dus het is niet zo dat het één uh, kant op gaat. Overigens is Kastrikum toch wel een uh, geroutineerde ploeg. Die uh, ja, met veel uh, ervaren jongens allemaal. En uh, je ziet dat verschil. En die is, ze lopen er ook niet echt uh, heel veel tegenaan. Dus dat scheelt ook wel voor ons. Maar ja, op dit moment zijn we gewoon duidelijk te minderen. Maar nogmaals, die jonge jongens, hoe goed, de best. En uh, een goaltje zal er altijd vallen straks. En echt, we zijn er ook. Uh, ja, die, ja, die spelers zijn uh, gemiddeld, denk ik, al van jaren slepenachtig, ouders. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar, maar nogmaals, ja, het is, het is, we kunnen niet anders. Het is uh, 3-0. Nog zeven minuten voor de rust en ik hou jullie op de hoogte. Ja, onze jongere spelers die worden gewoon een beetje voor de leeuwen gegooid eigenlijk. Hè? Zo moet je het ja, zien. Eigenlijk, eigenlijk, maar ja, daar eigenlijk. kunnen ze wel ook heel goed van leren natuurlijk. Ja, dat zei ik in het voorstukje net ook al. Het is inderdaad zo. Je moet één keer in zo'n eerste te komen als jonge speler. En ja, dat is altijd een ervaring. En als je dat met vier of vijf tegelijk doet, ja, dan is het natuurlijk wel heel lastig. Maar er komt weer zo'n aanval van S.V. Zandvoort over rechts met Gino Michel. Zoon van Mark, oh, nee, weer kwijt, we zijn er weer kwijt, en nog een keer, en hoe? Oh, Dan komen ze weer mee. Het blijft uh, 3-0, inmiddels bij de 38ste ballen, ingegaan. Ik stel voor uh, zometeen, ik hou jullie op de hoogte. Oké, okay, dankjewel Piet voor dit moment, we komen straks weer bij terug. 3-0 dus uh, daar op dit moment uh, in kastikum uh, Richard. Ja, het is heel ja. triest. Maar ik hoorde wel dat de, tegenstand, de tegenstander, de derde doelpunt, was wel een heel mooi doelpunt Ja Jawel, ja. ja. het is niet de, niet de eerste de beste, hè, Kastikum. Nee. Dus, uh, dus dat is wel genieten voor Piet, toch? Zeker, dus ja. ja, ja, ja hij is al weg, maar uh, hij zal er gerust uh, van uh, genieten. Ja. Wij, wij gaan genieten van de tweede uur van dit programma. Wat, ja. wat heb jij allemaal nou, voor ons uh, in petto? Naast het uh, voetbal is eigenlijk alleen de evenementagenda. Oké, okay, nou, dan dus zijn we snel klaar. Dus uh, tien minuten programma en dan uh, het volgende uur. Nee ja. hoor, geintje. Nee, ja, maar uh, En uiteraard, uh, mocht er nieuws uh, binnenkomen... dan laten we het ook weten aan de luisteraars. Verder hebben wij nog... ik zat vanmorgen naar Goedemorgen Zandvoort te luisteren. Leuk van uh, de Ondernemersprijs. Die gaat er uh, donderdag uh, weer uh, aankomen. En dan weten we wie de ondernemer van het jaar is geworden... per categorie. Maar ook uh, zeg maar all-round uh, over uh, alle categorieën heen. Echte ondernemer van Zandvoort van uh, afgelopen jaar. Kan nog opgestemd worden. En eigenlijk zou gisteren uh, het stembureau uh, dicht uh, gaan. Dus kon er niet meer gestemd worden. Maar dat wordt nou morgen. Dus tot en met morgen kan je toch nog uh, stemmen. Dus uh, kijk even op uh, de website van uh, de Ondernemersprijs Zandvoort. En erop. Uh, en breng mag, je stem uit. Mag Sinterklaas dan ook stemmen? Want die is er ook morgen. Die is er ook morgen, Ja. Kan niet meteen zijn uh, systeem hebben. Ja, dat mag wel. Ja, wel, zeker. Ik ben benieuwd wat hij uh, gaat uh, kiezen. Ja, dat weet Er zijn je, wel hij, heel hij, veel hij, leuke hij, ondernemers, hoor. Dus, uh, ja, het zijn best diverse ondernemers dit jaar. Zeker. Maar goedemorgen, Zandvoort. De muziek werd uh, keurig netjes verzorgd door uh, Maya, onze collega. En ze had ook een AI-nummer. Nou zijn we ook steeds meer met AI bezig. En er is een uh, AI-nummer van uh, de AZC's, weet je wel. AZC Weg maar de, dat nummer is ook verdwenen hoor. Inmiddels van uh, Spotify. Maar een andere plaat die enorm populair is. En die draaide zij vanmorgen. Ik denk ja dat is ook AI. En dat klopt inderdaad. Maar uh, het klinkt heel goed. Gaan we gewoon draaien. Hier is uh, Breaking Rust met uh, A Walk My Walk. Then mm -hmm. be down. But I don't stay low.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 But you can't kill my spark I'm a midnight flame burning through the dark So kick them rocks if you don't like how I talk I'm gonna keep on talking and walking my walk You can kick rocks mm -hmm. You can kick rocks mm -hmm. You can kick rocks mm -hmm. I'm gonna keep on talking and walking my walk Ja, wat vind jij van AI, Richard? Van, ja, van, van AI A of van dit nummer? Nee, dit, dit is gemaakt door AI. Dus wat vind je van AI wat allemaal de mogelijkheden zijn met AI op dit moment? Um, ja, dat vind ik best een ingewikkelde vraag. Omdat je het, uh, Er zijn positieve elementen en negatieve elementen. Ja, nou ja, in het kort even. Dit nummer? Ja, dit nummer is prachtig. Ja, is, maar uh, is het leuk dat het door uh, AI gemaakt kan worden? Op zich uh, wel, maar ja, ook hier is een keer, uh, keerzijde daar natuurlijk. Ja, ja, dat, uh, dus, uh, ja de, zanger, de zangeressen die, uh, ja, die hebben er heel veel werk aan om een uh, mooi nummer te maken. En dit wordt even tussen aanhuisstekers, want er komt best wel wat bij kijken natuurlijk, uh, door AI gemaakt. Ja. ja, want er zijn natuurlijk mensen en mannen die, uh, die, uh, waarvan de stem heel erg lijkt. Op, uh, op dit. Zeker. En dat heeft AI gewoon gejat. Ja. En, uh, dus, dus, er zijn ook wel wat rechtszaken hier en daar... Hè, van uh, copyrights die uh, er hierover gaan. Dus ik vind het heel moeilijk... En uh, wat ik ook ingewikkeld vind... maar dan nou wordt het misschien wat groots... maar uh, er is een enorme bubbel gaande rond de AI. En dan gaat het echt... Uh, weet je, we hebben het niet meer over 10 miljard... maar we hebben het over 100 miljard investeren... of 1000 miljard investeren. En dat moet allemaal in datacenter en alles. Maar het punt is, dat is een bubbel. En het, dat was met Arjan uh, Lubach uh, deze week, donderdag. Dat hij zegt, ja, uh, als we nou... Als die bubbel nou knapt, want dat kan heel goed, omdat dan toch AI niet uh, geeft wat, wat we verwachten ervan, mm -hmm. dan, dan knalt die hele bubbel in elkaar en dan krijgen we dus een wereldwijde crisis. Snap je? Dus dat is, dat is ook nog een puntje van, uh, ja, best, best wel ingewikkeld als. als als er ja, dus niet uitkomt wat we verwachten. Dus het is, het is best wel een ingewikkeld onderwerp, vind ik. Jazeker, ja. Zeker, ja. Nee, ik vind het uh, bijvoorbeeld voor uh, informatie uh, zoeken... Hè, als wij uh, wat willen weten ja. over uh, ja, wat er in uh, een bepaalde straat in Zandvoort gebeurt... kan je uiteraard bij de diverse berichten en ook uh, op onze website... Uh, kan je dat uh, teruglezen en anders even de app downloaden van uh, ZFM... Maar je kan tegenwoordig ook gewoon aan een AI-apparaat uh, uh, uh, zeg maar, vragen van... Uh, ja, kan jij wat vertellen waarom op dit moment uh, de dokter Gerkenstraat is opengebroken? Ik zou maar wat uh, zeggen. Oh. En dan, uh, ja, dan vertelt hij van wat er aan de hand is. Ja, ja. werkzaamheden tot april 2026 en uh, er is een omleiding. Dan krijg je dat hele verhaal eigenlijk van uh, AI. Dat maakt het wel makkelijk natuurlijk, ja, maar... Ja, het is ook wel leuk om gewoon een, een normaal geschreven bericht van uh, iemand uh, te zien. Ja. Zeker. Hey, we gaan even van uh, dit uh, toch wel redelijk uh, zwaar onderwerp gaan we even naar uh, wat leukers. Want uh, jij had het uh, en hebt het uh, steeds over de Beach Boys. Want ja. uh, daar is wat mee. Ja, uh, de, de, de, het programma The Tribute, ken je dat? Ja, zeker. Ja, het is wel een ontzettend leuk programma. Ik kijk er altijd steenvast naar. Het is vanavond natuurlijk weer om, uh, om half negen. En uh, het, het leuke van deze, dit programma is, is dat je dus allerlei artiesten hebt. Maar de voorwaarde is dat je dus je eigen band meeneemt. Dus je kan een solo zanger hebben. Maar die moet dan wel. Hè, zoals Frank Sinatra is geweest. En uh, vorige week zater was dan weer die, of afgelopen zaterdag was dan de eerste uitzending weer van het nieuwe seizoen. En tot mijn grote blije verrassing was daar, ineens waren daar ineens de Beach Boys. De, de Tribute uiteraard. En die waren zo geloof ik goed. Dat ik... Ik heb zoiets van, nou volgens mij zijn die net zo goed als het origineel. En die waren ook met kop en schouders beter, ook, ook in cijfers, dan, uh, dan de rest. En uh, ik heb nu al zoiets van, nou daar wil ik gewoon ook naar, uh, naar een concert van hun. Dat, dat, dat weet ik nu al. Ik heb ze één keer gezien, één nummer. Maar dit is zo gelooflijk goed. Dus het lijkt me ontzettend leuk om, uh, om ze even te draaien. Ja, we hadden ook Elvis trouwens, hè, jaar. En die heeft ja. uh, ook uh, heel veel succes uh, ook de uh, afloop van het programma daardoor uh, gekregen. Ja, en de Beaties daarvoor. En de Beaties, ja. Uh, ja, succesvol. Ja, zeker. Nou, de Beach Boys, we gaan het uh, in de gaten houden. Vanavond is de uh, Golden Earring. En uh, vorige week de Beach Boys. En uh, deze is je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 Nee, dit is geen uh, AI, nee. dit is echt gezongen. Benson Boon hoor singen, je singen, singen, singen. en uh, de single van hem, uh, Beautiful Things. We hebben het uh, net uh, al gehad over uh, de afsluiting van de Gerkenstraat. Gaat nog wel eventjes uh, duren, hè, die werkzaamheden uh, Gerkenstraat en omgeving uh, tot. Uh, April 2026 ja, geloof dat, ik. Dat betekent niet dat de Gerkenstraat continu dicht is. Nee? He, want hij is nu dicht. He. Je kan er nu niet doorheen. De, de bussen rijden ook uh, om. Uh, maar de, ook via de, uh, de, de straat. Maar uh, soms gaat hij dan weer open. En dan, daarna gaat hij weer dicht. Maar de totale tijd duurt dan uh, april 2026. Dus... Ik denk dat je altijd even moet opletten of je door de Gerkenstraat kan. En zo niet, Ja, dan moet je even via de Frans Swaanstraat. Ja, het staat met goed met de borden aangegeven, hoor. trouwens. Ja, nou ja. Dus uh, op allerlei plekken hier in Stamford uh, word je gewaarschuwd dat de weg even die, tijdelijk afgesloten is. En ik zou zeggen: zwaai even naar uh, ZFM, Ja. Dan kom je langs in de toren. Zeker, bij de toren. Oh ja, iedereen uh, rijdt langs. Ja. Dat dus, nou, heb je goed ontvangst hè? als je daar uh, langs rijdt. Ja. Uh, nee hoor, de Senne, die staat uh, bovenop Palace Hotel. Dus, oh, ja. Ja. Uh, voor heel Zandvoort en omgeving te ontvangen op 106.9 FM. En uiteraard ook DAB+. Hè? Ja, het vernieuwde FM, dat heet uh, DAB+. En dat is op uh, kanaal 9 uh, hier in de hele regio kennen we dus Het gaat van uh, Armuiden, Wijk aan Zee, tot aan uh, Noordwijk, tot aan de Haarlemmermeer... Overal is uh, ZFM te ontvangen via DAB+. Gaan ze dadelijk, gaan we de evenementagenda doornemen. Maar voordat het uh, zover is, heb ik nog een uh, mooi nummer voor je. Gezongen door uh, Zoe, Levi en Snella. Hier zijn ze met uh, Ik Zing. Als ik rondjes draai in mijn oog. Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer geloof.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 Nederlandstalige single. Ik zing. Het is uh, half vier geworden op de zaterdagmiddag bij ZFM. Zandvoort op zaterdag. En dat betekent dat we dan altijd uh, de evenementen door gaan nemen. Ja. Was het je opgevallen dat, uh, dat er iets aan de hand is in Nederland op op het ogenblik? Uh, nee, van, van, van, niet echt. Zo'n zittering van vooral bij kinderen. Oh, dat Sinterklaas yeah. bedoel je? Ja. Hij, ja. Is, uh, hij is vanmorgen aangekomen op Texel. Ja. En uh, nou ja, er ging natuurlijk weer van alles mis. Maar uiteindelijk uh, had hij uh, ja, een boodschap in een fles. En die had hij in het water gegooid. En uh, nou, uiteindelijk was hij uh, gevonden. En uiteindelijk was hij weer uh, kwijt. Maar uiteindelijk heeft uh, een piet met, een, uh, met, uh, met de schimmel van Sinterklaas heeft die, uh, die fles gehaald. En... Uh, toen wist Sinterklaas weer wat de boodschap was. Weet je wat de boodschap was? Nee. Alle kinderen mogen vanavond een schoen zetten. Hé, hey, dat is goed nieuws. Dus dat geldt ook voor de Zandvoortse ja, kinderen. Zeker weten. Mogen wij ook uh, de schoen zetten? Ja, de... natuurlijk. Ja? ja, iedereen? Iedereen? Ja, ja, ja, ook ja. jij. Okay. Ja, Zelfs als je een centrale verwarming hebt, mag het ook. Kijk, dat is beter. Ja. Nou ja, in ieder geval, ja, morgen komt hij aan uh, hier. hè? Ja, ja. Uh, ja, hij arriveert met de boot uiteraard op het strand. Waarna een groot sintfestival in het centrum volgt. Alle kinderen uit Zandvoort in omstreden zijn van harte uitgenodigd om de Sint een warm welkom te heten. De intocht start omstreeks 11 uur. Sinterklaas zal met de boot voet aan wal zetten op het strand ter hoogte van het Badhuisplein. Honderden vrolijke gezichten, pieten met strooigoed en feestelijke muziek zullen de Sint verwelkomen in ons Zandvoort. De burgemeester van Zandvoort zal de Sint en zijn gevolg officieel ontvangen. Na de aankomst op het strand trekt de feestelijke stoet via de route door het centrum van Zandvoort... zodat iedereen de kans krijgt om de Sint van dichtbij te zien. En ik neem aan dat je als je handjes op houdt dat je dan ook wel een paar pepernoten krijgt van, uh, van de pieten. Het feest gaat verder in het centrum van Zandvoort met het traditionele Sintfestival. Vanaf 1 uur kunnen kinderen zich tot drie uur vermaken... met diverse activiteiten, spelletjes en optredens van de pieten. Hier kunnen de kinderen Sinterklaas een handje geven... en deelnemen aan de spelletjes. Nou, wil je daar nog naartoe naar het Sint-festival... dan zijn er nog kaarten op de dag zelf voor 4 euro verkrijgbaar. Nou, wil je nou nog wat meer informatie over... dan kun je naar www.sintinzandvoort.nl. Dus www.sintinzandvoort.nl. We hebben er zin in. Morgen dus de Sinterklaas vanaf 11 uur hier in Zandvoort met Alse Pieten natuurlijk. En ik ben benieuwd of het allemaal goed gaat met de boot van de KNRM, hè? want uh, daar komen ze mee, uh, mee aan. Want de grote boot, ja, die kunnen ze hier niet uh, aanleggen, dus uh, die blijft uh, geankerd uh, op zee. En dan komen ja. ze met uh, de redboot van de KNRM komen ze naar Zandvoort. Ja, en op Texel was er nog sprake dat het uh, heel moeilijk zou worden, omdat er een uh, heel harde wind was. Dus ik hoop maar dat dat uh, morgen uh, wel goed gaat. Zeker. En dat er uh, niet uh, allemaal kwallers zijn die uh, de boel uh, komen te <laughs> komen verpesten daar op het strand. Zou hmm. toch kunnen? Geen idee. Ja, je hebt niet zoveel last van toch? Van de kwallen? Nou ja, als er heel veel zijn, dan uh, wordt het niet leuk hoor. Nee. Dus, uh, nee, we wachten het af morgen dus uh, de Sint hier in uh, Zandvoort. Zullen we eventjes alvast een klein beetje in de sfeer komen. Heb je daar zin in? Ja, leuk. Zeker. Nou, dan komt hij aan hè. Koele Piet en Danspiet. Deze is zo leuk, hier is chocola, lekker. Kruid toont een speculaas. Ieder kind vindt dat lekker, ja, vraag maar na.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 Mijn raam. Wanneer zal hij toch komen? Ik fluister zacht zijn naam. Mario. Wat zegt ze nou? Wat zei ze nou? Muziek niet? Iets met een o. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie, dat zeg ik niet.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 zo moe. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie dan zeg ik niet? Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Op een hele mooie piet. Morgen komen ze aan hier in Zandvoort om 11 uur. Hè. En hij heeft een. Ja, weer met de boot van de KNRM. En dan uh, worden ze ontvangen door ons burgemeester David Molenburg. Sinterklaas en de Pieten. En uh, ja, deze plaat hoort er natuurlijk ook bij om een beetje in de sfeer te komen. Dat was uh, de Test Piet. Piet? Ja, Piet. Ja, ben jij uh, de Test Piet of ben je de ja, Piet niet? Ik, ik, ben, ik ben vandaag een beetje de Zwarte Piet, denk ik. Jij ja, bent de zwarte Piet. Uh. <laughs> als, mag, als ik het maar zo mag zeggen. Ja, natuurlijk, uh, natuurlijk. Want het uh, gaat niet lekker. Zandvoort is een beetje de zwarte gebied vandaag, ja. Uh, nou goed, we zijn net in de tweede helft begonnen. En uh, net oh, de som, een mooie bal die net naast gaat van Zandvoort. We hadden vlak voor rust nog een, uh, een opsteken en we kregen een uh, penalty. En hier Karsten Vries werd in het uh, schapsgebied onderuit gehaald. En uh, helaas Gino en ook een, een van de jonge debutanten vandaag ook. Die, ja, die schoten hem in de handen van de keeper. Dus dat was jammer of zouden we met het voor rustig op 3-1 kunnen komen. Maar het is nu een 3 0 opzant. Ze gaan de corner nemen. Ik hou u er echt bij. Dan gaat die... hij. Oh, ja, nee. Bam. Nee. Wordt geschoten naast achterbal. Dus 3-0 na 51 minuten. Dus we hebben er nog 39 gaan. Nou. Ik hoop het, het, het, het, het licht aangestoken hier. Want het, het wordt heel duister. Dus ook dat is een beetje zwart allemaal. <laughs> zo'n zo avond uh, in het net avond in het, voor de kerst weet je wel ja precies ja, de wind waait door de bomen dat, uh, dat de soort uh, dingen nou, ook, ook dat hier dat is ook echt ja je kan het niet zien maar het is echt zo'n veld waar allemaal uh, daar de bomen en de bomen zijn zonder bladeren dus het ziet er echt uh, inderdaad zo uit oké ja, okay, ja. Is precies zo je ziet. het schets is nou ja helemaal goed nou ja niet goed dus maar is... proberen wat, wat, wat moet op te doen en op zonder dat wat de melden is dus hoor je me goed? zeker da dankjewel Piet Okay. En tot zometeen, ja, dat was Piet daar in Kastekum. Nog steeds uh, 3-0, ook aan het begin van de tweede helft dus. Nog 39 minuten te spelen, laten we hopen dat SV Zandvoort toch iets kan doen... aan deze achterstand van uh, drie doelpunten. Hey, jij zit tegenover mij. Uh, ik wou bijna zeggen Piet, Richard. <laughs> <laughs> maar uh, ja, je vroeg... Uh, of Ik zei van, nou, als je ook nog een uh, plaat wil horen. Dus jouw keuze is dit keer gevallen op een uh, single van... Uh, ook een gauw oude trouwens, single van Amerika. Yeah. Hoezo uh, Horstwit nou neem? Nou ja, weet je, ik, ik, uh, ik zit me altijd wel te verbazen... wat er op het ogenblik in de wereld gebeurt. Maar vooral met de In Amerika. En uh, nu de laatste actie van Trump, dat hij... Uh, dat hij eigenlijk wel vindt dat die files openbaar moeten worden gemaakt. Ja, van hoe heet die Epstein? En nou, dan is er een hele naaste medewerker die is heel close met die Trump. Die vindt dat dan ook en die roept dat dan ook. En vervolgens staat zij op de zwarte lijst en wordt zij dus aan alle kanten tegengewerkt. En ik denk, oh ja, ja zo, zo zitten we dus in Amerika. Nou ja, als je dan kijkt naar de Horse With No Name... dan zou ik bijna zeggen, vertaal het met een land zonder uh, richting. Oké, okay, nou, daar gaat hij, Amerika. Mooie plaat, trouwens. Yeah. Ja. And things there were sand and hills Desert, you can't remember your name Cause there ain't no one for to give you no pain Als eerste de single van America en Horst, Vietnam no name. Een andere bekende, bekend nummer van hun is... Ja, dan moet ik er even opkomen, welke was het nou ook alweer? En nou, dat hoor je zo meteen nog wel. Een heel bekend nummer ook van America. Sister Golden Hair, dat, die bedoelde ik. Nooit van gehoord. ik zie zo kijken. Van Nee, uh, wat, wat. ik zal hem zelf opzoeken. Ja, en ik kan hem ook draaien zo meteen. Ja, leuk. Ja, dan gooi ik hem gewoon achteraan. Ter aan hoorde je Tell Me Tomorrow, een lekkere disco-klassieker van Princess. En die ken je weer van Say I'm Your Number One... en uh, andere grote hits After The Love Is Gone en Tell Me Tomorrow. We gaan naar een, een mooi concert van morgen wat uh, in de Agatha Kerk plaatsvindt. Ja, dan, uh, dan is de 25-jarige Lubideum van de stichting Classic Concerts uh, in Zandvoort. En daar hebben ze even heel groot uh, uitgepakt... Uh, het uh, concert is morgen om drie uur in de Agathekerk. Uh, het is een grote productie met Beethoven, de negende symfonie. Uh, waar ken jij de negende symfonie van? Ja, nou ja van name ken ik het, maar verder eigenlijk niet. Maar welk bekend nummer zit daarin? Uh, ik heb echt geen idee. Alle mensen worden broeder. Ah, en uh, dat wordt gebruikt voor? Uh, iets Europees. Wat was het ook weer? Was dat niet... Uh, Eurofusie uh, nou uh, uitzending? Ben ik even kwijt, wat het nou precies was. Oh, okay. maar in ieder geval, het wordt vaak in de Europie, Europese context uh, gebruikt. En daarnaast uh, hebben we ook nog een uh, groot uh, of Mendelssohn vioolconcert. En uh, de Heemstede Philharmonisch Orkest uh, die speelt. Nou ja, die speelt natuurlijk wel vaker. Maar nu hebben ze ook nog een Haarlems Concertkoor. En vier top solisten. In hoeveel uh, zijn er dan uh, bij elkaar in het uh, orkest en het koor erbij? Heb je uh, enig idee hoeveel mensen we dan uh, of spreken? Heeft het, heeft steeds, het orkest komt iets van 25 man, kan het? En het orkest komt ook iets of het koor, ook iets van 25 man, uit mijn hoofd. Maar dus spreek je gauw over 50? Uh, ja, ja. ja. En Zo. En hey. vier uh, solisten. Oeh, dat gaat heel mooi worden, Ja, morgen. Zeker. Ik, heb, ik ben ik. Vooral omdat het de negende is van Beethoven. Die heb ik nog nooit live gezien. Dus daar ga ik heel graag naartoe. Ik heb ook kaarten voor morgen. En uh, helaas is het uitverkocht. Oh, dus lekker. Zit uh, dus iedereen lekker te maken ja. en dan uh, uitverkocht. Ja. Ja, nou ja, de volgende keer beter. Maar houd goed in de gaten, hè. Classic Concerts. Want die hebben nog meer hele mooie uh, ja, concerten die ze geven. Ja, ja. Altijd wel. Ik vind dan, dat, dan is Zandvoort ook wel weer uh, heel groot in zijn kleinheid, omdat hij dan bijvoorbeeld dit elke maand wel neerzet. En dat zijn echt leuke concerten. En uh, ook uh, elke maand heb je natuurlijk die, die jazzconcerten, hè, de Kocht, ja, Die is nu even dicht. En dat, dat, dat zijn ook echt leuke concerten. Dus ik vind het echt wel heel mooi dat dat in Zandvoort allemaal gaande is. Muziek is heel belangrijk uh, hier in Zandvoort. Ja. Dus nou, daar zijn we ook trots op uiteraard, Classics uh, concerts... Nou, volgens mij bestaan ze ook al bijna 30 jaar of zo. 25 jaar precies. Oh, 25. Oh, 25. <laughs> Het is ook 25 jaar natuurlijk, ja. En het kost 25 euro, dus uh, alles uh, 25. Ja, precies. We gaan het hebben over uh, Amerika en uh, Sister Golden Hair. Uh, dan, uh, nou ja, dat is ook een beetje Trump, hè? <laughs> oh ja, dit, dit nummer ken ik. Ja, ken je wel. Ja, oké. Ja, okay. ja nou gaan we gaan daar. Ja. Is met meer silver hair, hè? Denk ik, ja, laten. silver hair bij Trump. Ja. Is het echt haar? Valt hmm. er wel. Laten we het hopen voor hem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 I just can't make it Is het bijna zo, Piet, dat, uh, dat ik moet zeggen, we moeten helaas even naar Castricum uh, toe, want er is uh, wederom weer uh, diverse keren gescoord. Ja, ja we zitten nu in minuut 68. Dat duurt nog heel lang voordat het eind van deze tijdstering komt. Het is uh, inmiddels uh, op 7-0 gekomen. 7-0, jeetje. Ja, 59e minuut, 60e minuut, 65e minuut, drie goals achter elkaar en ja, het is... Uh, we komen gewoon veel te veel tekort en ze doen best hun best, maar we hebben inmiddels ook nog meer jongere spelers erin moeten zetten. berk is ook uitgevallen. En nu een schot op goal van ons, die had ja, keeper is heel lang, en die pakt het heel makkelijk. Zodat er nog 7-1 kunnen worden, maar het blijft 6-0 en uh, ja, nogmaals, het is nu heel jong het, die jongens ook op Berk-Welenkamp is uitgevallen. Er is weer zo'n jonge jongen teruggekomen, dus het is echt, uh, ja... Op dit moment missen we gewoon de kwaliteit om hier iets beter neer te zetten denk ik. Ja, en dan ook meteen tegen een hele sterke tegenstander uh, ja, natuurlijk. Dat. Ja, dat. Maar dan hoop ik dat die vlag duurt natuurlijk uit het spel. Ook onze onze is niet helemaal brandschoon vandaag. Maar dit is ook een beetje algehele helemaal les eigenlijk, ja. Hé, ja, Gert van Denny. Nou, jij houdt het uh, toch uh, nog even vol, uh, neem ik aan Piet. Piet houdt er wat vol. Klopt. Of heb je de chauffeur al gebeld dat hij wat eerder je naar huis zou mag brengen? Die zit naast me, dus we kijken het samen uit. Nee. Oké. Helemaal goed, tot zometeen dan. Hoi hoi. 7-0, boe.